7 uur, Femke Woldhuis met het NOS-Journaal. Het lukt momenteel niet om alle hulpgoederen... die de samenwerkende hulporganisaties naar de Filipijnen hebben gestuurd... het rampgebied in te krijgen. De ingevlogen spullen staan in vrachtwagens klaar... om met een veerboot naar het getroffen eiland Leten gevaren te worden. Maar in de havens loopt het vast. Volgens Henri van Ege, actievoorzitter van Giro 555... willen lokale vrachtwagenchauffeurs de overtocht niet maken. Ze zijn bang dat hun voertuigen in de haven van aankomst... beschadigd zullen raken of niet meer terug kunnen komen. De haven van Ormok op het eiland Lete is volgens een woordvoerder van Kordet ontregeld en chaotisch. In buitenwijken van de Libische hoofdstad Tripoli zijn opnieuw gevechten uitgebroken tussen rivaliserende militieleden. De gevechten volgen op de geweldsexplosie van gisteren. Premier Ali dan riep vandaag alle partijen op kalm te blijven. En ook waarschuwde hij dat milities van buiten Tripoli niet naar de hoofdstad moeten komen. Het Italiaanse Openbaar Ministerie is woedend op de Nederlandse politietop... vanwege de verlaten arrestatie van een maffia-kopstuk in Nederland. Dat meldt onderzoeksprogramma Argos van de VPRO. Eind september werd een van de meest gevaarlijke leden... van de drangheta Francesco Nirta opgepakt in Nieuwegein. Hij was in eigen land veroordeeld tot levenslang voor moord. Nu blijkt dat de Italiaanse autoriteiten Nederland... al maanden eerder hadden gevraagd deze man op te pakken. De Italianen hebben een klacht ingediend. Participatiesamenleving is het woord van het jaar. Ruim een kwart van de bezoekers van het jaarlijkse congres... van onze taal in Breda koos dit woord. Participatiesamenleving dook dit jaar op in de troonrede. Koning Willem-Alexander zei toen dat de klassieke verzorgingsstaat plaats moet maken voor een participatiesamenleving... waarin iedereen wordt gevraagd zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. De woorden petitie en social basitas eindigden op een gedeelde tweede plaats.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 NOS, NOS Langs de lijnen met Ronald Boot Goedenavond. Het is een avond zonder Eredivisie voetbal. En dan gaan we tussen 8 en 10 uur uitgebreid hebben over de opleiding van sporttalent in Nederland. Drie gasten: voetbaltrainer Foppe de Haan, exwermster Marleen Veldhuis en oud oudturntrainer Esther Heinen. En vanaf 10 uur zoals gebruikelijk aandacht voor het actuele sportnieuws met de wereldbeker schaatsen in Salt Lake City, short track en natuurlijk een terugblik op de wedstrijd van het Nederlands elftal 2-2 tegen Japan. Maar we beginnen deze lijn met een aflevering uit onze speciale interviewserie. Als sportzomergast schoven Rafael van de Vaart, Foppe de Haan... Vera Pauw, Jaco Verharen en Mauders Hendricks al aan. En nu hebben we een sportherfstgast. De eerste algemeen directeur van AZ, Toon Gerbrands. Hij wordt geïnterviewd door Robert Meder. Sportherfstgasten... Toon Gerbrands. Zo, auto geparkeerd. Ik kijk achter me, het is mistig. Beetje vochtig ook. Er staan schapen in de wei en ik loop op een grindpad richting het huis van de algemeen directeur van AZ, Toon Gerbrands. Het is een huis met een bijzondere vorm, die afwijkt van de andere huizen in de buurt. Dat was de bel, hij is thuis want we hebben een afspraak. Toon, goedendag. Goedendag. Welkom. Dankjewel. Even de gaten uit, er komt de hond. Fijn dat je... Dat is een mooie hond. Wat is het voor hond? Hi. Dat is Hezel, dat is een afgekeurde blinde geleidehond. Een afgekeurde blinde geleidehond? Ja, nou het is zo, we hadden vroeger een Friese stabij En die is op een gegeven moment overleden. En toen moesten we een nieuwe hond hebben. En toen kregen we heel discussies. Hier thuis met mijn vrouw over uh, hond. En ik had eigenlijk niet veel zin in hond. Want het is allemaal een puppy, moet je opvoeden. Zo'n beest kan niet tegen vuurwerk, die luistert niet. En ik zei dus, ik ben eigenlijk een beest die al die dingen wel beheerst. Maar nou, die bestaat natuurlijk niet. Dus, uh, maar als je dat veel mensen deelt... Wat er dan gebeurt. Ik vertelde op een gegeven moment tegen iemand. En er zei iemand tegen mij. Daar heb ik een mooie tip voor je. Dan moet je een afgekeurde blinde geleidehond nemen. Die zijn een jaarlijn gesocialiseerd. Die zijn vier maanden in training. En alleen cijfer 10 is voldoende voor een blinde geleidehond. Want ze moeten aan alles voldoen. Als dus een BS voor je heeft bijvoorbeeld. Ja, dan wordt hij afgekeurd. Want dan staan we met een blinde op een flat. En dan werkt het allemaal niet. En deze was... had één verkeerde eigenschap. En dat zag je net. Hij is enthousiast als, je, ja. als er mensen binnenkomen. Daarnaast klaar. Vuurwerk beheerst hij. Hij uh, doet zijn behoefte in de goot. De, de lijn is nooit gespannen. <lacht> dus het beest fantastisch getraind. Je betaalt 250 euro aan de KGF. En je hebt een fantastische hond. Dus dat is ja. aanraden voor iedereen. En je stelt een goed doel ook nog. Je stelt ook een goed doel. Dat klopt. Dus, en ze controleert ook echt uh, voor hem krijgt. Of je, de hond wel, uh, of je geschikt bent als, uh, voor deze hond thuis. Dus je geeft niet aan iedereen. Toen ik jou belde uh, um, uh, om te vragen of je het leuk vond om uh, te gast te zijn, zei je uh, gelijk ja. Ja. Je vond het echt leuk, terwijl je geen terugkijker bent, daar komen we zo meteen wel op terug. Maar dat gaan we toch echt de komende uur wel doen? Het gaat over jou, niet specifiek over de sport of over AZ, waar we ongetwijfeld ook over te spreken komen. Toen ik aankwam rijden, ik zei het net ook al, viel mij op de vorm van het huis. Ja, ik, ik, ik woon in Limmen en er is maar één rond huis in Limmen. Die heeft nog een bijnaam, een cd. Want als je een van de ja, het dak is ziet... in de vorm van een cd, ja, inderdaad. Daar ja. dat zie je me inderdaad ja. om een soort gat in, in het midden. Ja, ik, uh, ik moest toen op zoek naar een huis en... Uh, ja, toen, toen ik hier binnenkwam, ja, je ziet gelijk de kansen, er moest een andere keuken en de vloer moest iets worden veranderd. Maar ja, dit is een uh, ja, bijzonder huis. Heel veel mensen bellen ook aan en die vragen hoe zijn huis is ingericht als het rond is. Die wil ook echt even kijken van binnen hoe dat, hoe dat in elkaar zit. Nou, ik, uh, ik laat me graag uitnodigen, uh, Ton. Ja. Ja, je ziet hierboven een hele grote fide. Kunnen we erheen lopen? Ja, we kunnen erheen lopen, zeker. <kwijnt> dus dan, dan gaan we Trap naar boven toe. Op. Alles is wat modern ingericht. Het is, uh, het is veel zwart-wit zie ik. Ja, ik had wat meer rood met, met, het, uh, verwacht, verwacht, uh, ja, met een steunkleur rood. Als je het een beetje ja. doorheen kijkt, ja, je komt hier boven op, op een soort ja, een letterlijke letterlijk een vierde, grote vierde. Daar ja, dat is eigenlijk uh, ja, mijn gedeelte. Daar staan je boeken zien staan. Je ziet alle dingen die iets met inspiratie te maken hebben hier. Ik, Bordjes, zie, ja, ik kaarten. zie, ik zie twee, twee televisieschermen vallen maar op een groot bureau, ja, een grote boekenkast. Inderdaad, en wat, wat is dit? Het zijn allemaal uh, magnetjes of zo ja, van de plaats waar ik geweest ben. Dus heb ik een tijd gehad, en dacht ik nou, uh, sommigen nemen kaarten mee, dit waren magneetjes. En ja, de deur is nu vol, dus daar ben ik weer mee gestopt. Mag ik er twee uithalen, want er zit dus achter ieder dingetje zit een verhaal? Ja. Ik pak China eruit. Ja. Wat is dat, dat? dat? is de Olympische Spelen in Beijing. Daar, uh, daar ben ik toen geweest, uh, twee weken lang zelfs. Alle, alle wedstrijden gekeken en gedaan. Dus dat is dan zo'n locatie waar ik geweest ben en dan neem ik zo'n magneetje mee. En dat herinnert een beetje aan die, aan die periode. Tesla, zie ik ook. Ja, dat is het eiland waar ik eigenlijk het meest heen ga. Uh, wij gingen vroeger al naar buitenland en op een gegeven moment zijn we ook eens een keer naar Nederland op vakantie gegaan. Toen belanden we op, op Texel. En uh, ik moet wel een beetje groot eiland hebben. Daar kan je met de auto heen, dat is voor mij wel, wel belangrijk, dat is zaken. Ja, daar ben ik een keer of tien ongeveer of geweest, dus dat is een uh, eiland waar ik, ja, veel op vakantie ga. Ja, en een gitaar. Ja, en daarnaast dan nog de, de ja. CD van de Eagles. CD van de Eagles, ben je fan van de Eagles? ja ik, uh, dat is het enige wat ik niet bereikt heb in mijn leven. Dat is het doel. Ik, uh, ik heb ooit het doel bedacht om auto-foto's te gaan met de Eagles. Dan ben ik tien jaar mee bezig. Brieven geschreven. Journalisten gebeld. Uh, waar ze waren in stadia. of In België. Vol, vol, ze komen volgens mij ja, in ja, België. Dat, volgens, dat, dat ja. klopt, maar dat werkt allemaal niet. Want de mannen willen niet meewerken. En je kan brieven schrijven. Je kan mensen inschakelen. Je kan je netwerk inschakelen. Een journalist van de Telegraaf, de AD's. Dat gaan we regelen voor je. Een mooie reportage. Samen met Jijk Bostra wilde dat toe gaan doen. ...voorkomen kansloos. Dat doen die mensen dus niet. Zijn dat ons tegen... ...en werken niet meer aan dat soort dingen mee. En uh, ja, het is nu een soort me. ...toen ik dat zei, dus Van Gaal die vond het belachelijk... ...een directeur die de foto wil met iemand... <lacht> ...dat vond helemaal niks. En, uh, maar dat staat nog steeds uh, als plan. En uh, ja, ik heb altijd een keer gezegd... ...als ze morgen zeggen dat het goed is... ...dan sla ik daarvoor een wetten van AZ over... ...om naar Amerika te vliegen om de foto te gaan. <lacht> maar dat is dat ik... ...ja, ze zijn ook in een bepaalde leeftijd... ...dus als straks een dood neervalt... Dan is die mythe voor me weg. En nu hoop ik eigenlijk of misschien dat het helemaal niet meer doorgaat. Want dan, dan houdt die mythe dan maar in blijft die mythe in stand. Want ik denk ja. dat ook heel gewone mensen zijn als je ontmoet. Als je twee boeken uit je boekenkast moet pakken, welke twee zou je dan pakken? Je moet, je moet uh, evacueren, maar je mag er twee meenemen. Welke neem je dan mee? Uh, ja, dat is een goede vraag. Uh, ik moet even kijken. Ja, ik, ik, heb, ik, ik heb hier een boek liggen. Dit zijn een paar boeken. Um, die, die ik zie Lauren Hardy, ik zie de Eagles, ik zie Jan Sanders, 80. Ja, dat, die, zou ik, zou ik, die zou ik sowieso meenemen. Die kent niemand, dat is, een, uh, dat is een tekenaar. En die tekent allemaal over boten. Die tekent allemaal over uh, uh, de, de scheepvaart en, en dat soort zaken. En die heeft tekeningen gemaakt. En ja, die werd toen 80 en dat is een collectors item een boek. En uh, is fantastisch om, om, om dat te volgen. Uh, dit is een stapeltje boeken, dit noem ik conversation papers. Als je een van die boeken op tafel gaat neerleggen, weet je zeker dat het onderwerp erover gaat. Dat heb ik ooit een keer van Ruben Haukers geleerd. Dat als je morgen een boek van Mohamed Ali op tafel gooit, is het eerste gesprek wat je hebt, gaat daarover. Dus eigenlijk zou elke manager een stuk of tien boeken moeten hebben. Dat Afhankelijk van de klant die komt, gooi het boek op tafel neer en weet je zeker dat het onderwerp erover gaat. Dat, dat blijkt ook uh, blijkt te werken. Maar nou, De bovenste zou ik ook meenemen. Hm. Dat, dat is een boek, dat heet Trillers in de Sport... En uh, ja, dat is fantastisch. Er zijn 12 tot 13 verhalen in waar ze echt op de grens begeven tussen winst en verlies. Uh -huh. En dat, dat vind ik mooi. Dit, er ligt hier een boek op tafel, uh, Toon. Geen. Wel, hier, dit is het. Dit zijn jouw fragmenten. Oh, okay. dit, dit, dit, dit, okay. is jouw, dit is jouw boek. Ja. Dus zullen we daar dan maar gelijk een gespreksonderwerp okay. van maken? Ja, Doe. Stel ik voor. Uh, je had zeven fragmenten uh, uitgezocht, of acht geloof ik zelfs, uh, waarvan we er één niet hebben kunnen vinden. Dat zeg ik maar gelijk. Oké. Okay. Dat is de laatste landstitel als coach. Oké, okay, daar, was, daar was wel radio bij. Ja, daar was radio bij. Ja, ik, we hebben, gewoon, we, zelfs, we hebben dat het ik gewoon niet, nee, okay. niet meer terug kunnen vinden. Nee. Uh, dat was in? 2002. Ja, dat zei was, je. Ja. Dat heb ik nagezocht, dat was 2003. 2003, oké. Okay. Geen <laughs> nage, ja, dat, dat kan je natuurlijk niet vinden nee, als je dat zoeken. <laughs> nee, maar ik begon ermee omdat ja, ik het verbazingwekkend ja, ja. vond... dat het je laatste landstitel is en dat je je vergist in het jaar. Ja, maar daar heb, ik, daar heb ik niks mee. Als je mij getallen gaat vragen over wat ik bereikt heb... uitslagen, dat soort dingen wil van me en lees ik altijd, je weet alles perfect... van elke bal nog die hij ooit geschopt heeft. Dat heb ik dus niet. Hm. Ik, ik sluit het dingen af. En ik weet het aantal prijzen wat ik gewonnen heb... moet ik goed nadenken, maar dan kom ik het heel eind. Maar wanneer het precies was, dat weet ik inderdaad niet. Blijkbaar je jaar vergist. Maar toch moest je fragmenten uit het verleden uh, eruit zoeken. Hoe, heb je dat dan uit je hoofd gedaan? Of ben je echt heel bewust gaan zitten en nadenken van... Nou, de eerlijkheid gebieden zeggen dat ik, ik had zes fragmenten had ik zo. En dat bleek achteraf. Dat is wel interessant, want NOS belde ook terug erover de laatste tien jaar te zijn, had ik zes fragmenten eruit gelegd ja. ongeveer. En daarvoor niks. En uh, daar heb ik heel goed over moeten nadenken. Dus toen ben ik echt helemaal teruggegaan van wat, wat, wat kan ik me nog herinneren. Nou, er waren er twee die ik nog, die ik nog kon vinden. En uh, ja, de eerste was inderdaad uh, toen ik een af twaalf was. Ja, die je kon vinden bij jezelf. Ja, bij mezelf. Ja. Wanneer, wanneer ben je geboren? In 1957? Dus het is, uh, ik ben nu 56 net geworden. In het mooie Friesland? Oktober. In Friesland, ja. Mijn ouders die, uh, die kwamen uit Delft, dus wij spraken thuis geen Fries. Mijn vader werkte bij de Kingfabriek, bij de Pepermunt. Uh, dus die waren naartoe verhuisd daar. Dus ik ben uh, thuis praten geen Fries. Ik, ik versta het wel goed, ik kan niet spreken. Dus ik, uh, dat kwam door, uh, omdat we thuis dat niet uh, als onderwerp hadden. Maar ben je wel een Fries in je hart? Ja, <laughs> dat is altijd wel grappig. Um, als je in Friesland moet je uit twee Friese ouders geboren zijn om Fries te zijn. Uh, nou, dan ben ik in Friesland geboren. Mijn vrouw is Friesland geboren. Mijn kinderen zijn in Harderwijk geboren. Zijn dat dan Friese? Uh, nou, dus, uh, maar, of, Fries. maar, maar dan vroeg ik ook, ben je Fries in je hart? Dan hoef je misschien niet eens in Friesland ja, dat geboren dat, dat, dat, dat te zijn. Dat is dat, dat levensgevaarlijk om te roepen. Als, als ik roep nee, dan, dan komt de Afsluitdijk niet meer over in Friesland. Dat is ongeveer hoe het, hoe het werkt. Uh, het mooiste is, als je dan ergens een baan krijgt... Uh, dan zie je ook hoe je wordt neergezet. Ik werd bondscoach. Ik was de oud Fries, ik was de oud Sneker, ik was de oud Hardenwijker, ik was de oud Hoevenlaker. Nou, alles wat je kan bedenken. Iedereen claimt dan zijn eigen uh, rechten, bij wijze van spreken. Maar ik vroeg, ik vroeg gewoon aan jou wat je nou in je hart bent. Nee, ik, ik, ja, als ik, nee, ik ben van, uh, niet echt een Fries. In oh. de zin van, uh, als ik bijvoorbeeld bij Heerenveen ben, ik zing niet het volkslied mee, om oh. even te roepen. En dat wordt al verkeerd bijna opgevat. Soms moet je gaan staan daar. Dan ben ik een keer blijven zitten, dat kreeg ik over drie mails. Dus ik bedoel uh, in dat opzicht. Ben ik niet echt bevriesd. Zullen we het eerste fragment even beluisteren? Ja. Leg het maar uit. Uh, Neil Armstrong, 1969. Ja, dat is de, de man die de eerste stap op de maan zet. En, uh... Zullen we eerst luisteren? Misschien ja, dat is ja, ik ben Laten ja, we eerst maar luisteren. Ja. Komt-ie. one small step per man. One per man.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 Ja, het, het is, ik was toen, ik heb even uitgerekend, dat moest ik inderdaad even doen. De jaar of twaalf toen, elf toen dat gebeurde. Um, en wij zaten, het was in de zomer, dat weet ik nog wel goed. Wij zaten ergens in een, met gezin in een park. Volgens mij Ponypark Slagharen. En dat was een heel nerveus iets, dit verhaal. Want er was een groot scherm, uh, was daar. En uh, daar da, da kon je dan uh, kijken wat, wat er gebeurde. En uh, ik weet dan wel heel goed dat... Iedereen aan het speculeren was wat dit zou betekenen. Met andere woorden, kan ik over 30 jaar naar, op vakantie naar de maan? Want ja, het was een soort. Je ging erheen, je, je, was, je was jong, dus je wist ook niet precies wat het allemaal betekende. Dus eh, er werd heel veel over gespeculeerd. En eh, ja, dat was allemaal heel spannend. Zwart-wit beelden volgens mij nog in die tijd, als ik me nog kon herinneren. En eh, dus ja, op die manier kan ik me dat nog herinneren. Dat het was een hele spannende dag. Met van komt er een nieuwe fase in de wereld. Zo heb ik dat toen ervaren. Was je er als 12-jarige jongen al, al mee bezig of hoorde je het aan om je heen? Nee, kijk, mijn motief is mezelf ontwikkelen. Daar kwam ik later achter. Dus uh, nadenken over volgende stappen, uitdagingen en dat, dat soort zaken. En uh, ja, dit was natuurlijk een hele grote stap. Iedereen was heel erg mee bezig. Zou het lukken? Uh, landen ze wel op die maan? Uh, kom je wat tegen? Er uh, was allemaal speculeren wat er daar allemaal uh, zou gebeuren. En uh, achteraf heeft het fragment toch een tweede mooie iets opgeleverd... wat er wel een beetje bij mij past. Want ik vraag wel eens aan mensen... Wie was de tweede man die op de maan een stap zette? En dat weet niemand. En uh, dat is ook wel een beetje de metafoor. Uh, wat ik net ook vertelde over dat boek over die kleine overwinning. Het verschil tussen winst en verlies wat soms een millimeter kan zijn. Um, niemand weet dat, nummer twee. En die heeft er net zoveel moeten doen. Heeft dezelfde risico's gelopen. Is niet bekend geworden. Die man heet Buzz Aldrin. Uh -huh. en die was de tweede op de maan. En uh, dat is net als het Olympisch goud winnen. Nummer twee wordt vergeten. En uh, alleen nummer één, uh, uh, ja, die heeft die historie en als hij doodgaat dan hebben we daar een uitzending over. En nummer twee, niemand weet het meer. Ja. Hoe was je want je zei je vader werkte in de, de King -fabriek. wat ja. deed hij in de King dan? Ja die zat in de... Rolletjes maken de, denk ik. Die, nee die, die zat in de, dat kwam ik pas later achter, maar die, die zat in de directie. En uh, die was de commerciële man daar. Wat bedoel je, daar kwam ik later pas achter? Nou, die, uh, mijn vader was altijd, dat is op zijn heel bescheiden. En uh, als ik dat dan vroeg wat hij daar dan deed. Ja, hij werkte daar en uh, wat een beetje in de verkoop. Zoals, hij bagatelliseerde een beetje naar beneden altijd. En uh, ik kwam daarachter toen hij 25 jaar bij, bij, uh, bij de fabriek werkte. En wij een keer een rondleiding mochten hebben. En toen stond er een bordje met wie wat deed. En toen stond de directie Gerbrands. En uh, dus ik vraag het dat. Ik, zeg, ik zeg, dat heb ik nooit geweten. En nou, hij is het, het is misschien niet helemaal goed neergezet. Zelfs toen probeerde hij het nog een beetje te bagatelliseren. Hij wilde dat niet groter maken dan het was. En hij vond het niet dat je er recht aan kon ontlenen. Of dat je dan een beter mens was of zo. Dus dat was een beetje zijn stijl. En dat ontdekte ik dus pas toen hij 25 jaar bij de Tonnen, maar bij de Kingsfabriek werkte. Ja. En je moeder? Die was mijn uh, huisvrouw. Ja. Die, was, die was in die tijd, dat we hadden vier jongens thuis. Dus die was gewoon thuis en die deed huishouden en die... Uh, Zorg dat alles geregeld werd daaromheen. Ja. Dus zo is ongeveer de, in die tijd het gezin. Ja. Werd er veel gesport uh, thuis bij jullie? Jij zat in de nou, C, C2 van... Uh, ja, van... S zwart, nee, ja. Was Witz -zwart, Witz -zwart, zwart heet dat toen nog. Ja. Het is later iets gefuseerd. Witsvart Sneek. Um, ja, C2, C1. Ik, ben, ik heb het tot B2, B1. en Dat was het. Nou, dat was voetballen toen de tijd. Ik begreep mijn... van je oud trainer dat hij zegt... We hebben hem maar achterin gezet. Want het enige wat hij komt is die bal wegroeien. Dat heeft hij heel goed gezien. Ja, ik, ik had niet zoveel aanleg. Ik was natuurlijk met een te lang lichaam in een sport uh, waar je dus niet, niet kon functioneren. Alleen ieder, al mijn vriendjes zaten erop, dus die, die had ook geen keuze. Er waren op die tijd geen andere sporten. Mijn oogst en mijn broers, die waren uh, twee aan het waterpolo. Dat was ook een sneek. En één uh, en in het toch? Mijn jongste broer, die zat in voetbal, Die nog wat training gegeven, dus die heeft er ook in gezeten. En in voetbal, inderdaad, was geen aanleg, wel doorzetten. En zo kwam ik dan net allemaal met heel veel pijn en moeders dus achterste man. en had je toen, als iemand langs kwam, moest die ballen voor voren schoppen. En vooral niet lang bij me houden, dat klopt. En de manier waarop je dan in het volleybal uiteindelijk terechtgekomen is, dat is ook weer een apart verhaal. Eigenlijk is alles aan jou een ja. apart verhaal. Ja. <laughs> dus, maar maar dit, dit ook. Dat was dus ook een heel apart verhaal. Mijn, mijn broer, die, uh, die onder mij zat dus, uh, qua leeftijd, die, die, die was ervoor gaan volleyballen. En die vond er niks aan. En de contributie was al betaald. Dus er dus zijn moeder, nou ja, de contributie is toch een betaald. zijn je een paar keer gaan. En nou, met zo'n lichaam, dan zit je dus, want ik ben 2 meter 1, ja, dan kom je in een sport terecht waar dat wel een voordeel heeft. Alleen het begin weer te laat op je 16e. Nou, met heel hard werken en trainen kom je met volleybal heel lent. Dus ik heb toch de eredivisie gehaald daar in Sneek en in Kampen. En dat was het dan ook hoor. Dus onderin en uh, allemaal niet in de buurt van uh, topteams of nationale teams. Maar dat was, dat was mijn zeg maar, sportcarrière die een beetje de toeval ontstaan is. Want ja, als de contributie niet was betaald, had ik er misschien niet gezeten. Ja. Ze vragen een keer om te gaan coachen toen ik 18 was. Nou, uh, ik had dan nooit getraind en gecoacht en gedaan. Dus Welke sport? In volleybal. Ja, het was een mooi vooral. Er zaten vier jongetjes in dat team. Minis. er was ze tien jaar oud. Uh, nou, uiteindelijk hebben we van die, uh, van die vier jongens die er begonnen zijn... drie de Spelen gehaald. Twee in een zeilboot, Het uh, gebroed Potma en Sneek. Uh, en Olaf van der Meulen, wat begon toen als tienjarige, daar te volleyballen. Dus dat is heel apart. Nou, uh, ja, dat was leuk. Achteraf bleek dat... Uh, maar had ik aanleg, wist ik dat, waarom kreeg ik die kans eigenlijk? Ja, en dat geldt voor heel veel dingen. Ja, waarom heeft AZ mij gevraagd? Waarom ben ik bondscoach geworden? Maar ik geloof alleen dat. Ik heb voor mij heel veel geïnvesteerd. Dus ik heb toevallig een beetje uitgesloten door heel hard te werken volgens mij. Je gaat alleen maar voor het beste eigenlijk. Is dat het een beetje voor jezelf? Ja. Ja, als ik iets doe, doe ik het goed. Ik kan heel erg, een heel mooi verhaal, met het laatste boek wat ik geschreven dat vind ik dus fantastisch. Dat, ik kreeg een brief van een mevrouw. En die had uh, bij bol.com twee boekjes besteld. En één was de Fouten. Dat was mijn boek. En dat zat in een plasticje. En dat nam ze mee op vakantie. En zei, nou, dat stuur ik wel terug uh, daarna. En tijdens de vakantie wordt ze uh, gebeld. Dat ze ontslagen is. En een grote paniek. En toen uh, heeft ze toch dat vaantje van het boekje afgehaald. Is het de boek de succescrisis gaan lezen. Want ze dacht, ja, daar staat ellende in. En uh, hoe moet ik dat oplossen? En uiteindelijk is het door dat boekje... Is een eigen kinderdagverblijf begonnen in, uh, in Amsterdam. En uh, ik ben de mailadres even kwijt op dit moment, maar ze, ik heb haar een mail teruggestuurd. Dat als, het, als ze één jaar bestaat, kom ik langs met een taart. Om Zo. dat te vieren. Want ze moet wel een succes zijn, want als ze dat vierd gaat binnen een jaar, dan is het ook geen succes geweest. Dus die mevrouw heeft mij beloofd een mailtje te sturen. Dus uh, rondom de zomer hoop ik dat, dat de kinderdagverblijf bestaat. Dat vind ik dus fantastische dingen. Dat je mensen kan helpen, inspireren. En dat, dat, je, ja, dat je iemand helpt. Dat vind ik mooi. Maar is er ook in je leven wel eens iets geweest waar je aan begonnen bent waarvan jij het gevoel had dat je het beste eruit hebt gehaald, maar van je achteraf zegt, had ik beter niet kunnen doen? Nee. Ik, ik, volgens mij leg ik zelf dat fundament denk ik heel goed na. Ik, ik heb dingen afgewezen. Ik heb hele mooie dingen kunnen doen. Waar iedereen van had gezegd, had ik maar gedaan. Een volleyballteam coachenbrotder Martinus ooit is. Ik vond dat ik niet klaar was. Dus ik ging met de dames van Zaaster. Ja oké, okay, maar dat heb je niet gedaan. Nee. Maar er is toch wel. Dus alles wat je doet, dat slaagt eigenlijk. Ja, omdat ik van tevoren heel goed nadenk of ik het moet doen, ja of nee. En ja, als je mijn lijst dus je ziet, uh, ik heb bij de overheid gewerkt... maar dan won ik ook de Milieuprijs van Nederland, om wat te roepen. Innovatieprojecten gedaan, wat allemaal heel succesvol was. Uh, nou, ik heb als volleybalcoach elf prijzen gewonnen. Nou, als je dat succes mag noemen, dan is dat ook nog een lijstje. En Barzet de laatste tien jaar is ook een indrukwekkend lijstje, denk ik. Maar goed, dat doe ik, ben ik mijn onderdeel van de organisatie. Want dan zou mijn vader boos worden nu. En ze dus zeggen, ja, dan ga je zelf weer uh, dingen naartoe halen. Maar ik ben onderdeel van de organisatie en dan probeer ik het goed te doen. En ja, als wij dan coachen nodig hebben, dan ga ik inderdaad voor de beste. En als die ja. beste verhaal heet, dan doen we dat. Oké, okay. uh, fragment 2. Elfstedentocht 1985. Wat is jouw verhaal erachter? Ja, nou dat, dat is dus Friesland, om het even zo te zeggen. Uh, je woont dus uh, in Sneek. En uh, na heel veel jaar uh, waar er geen Elfstedentocht geweest is, komt er voor het eerst weer eens een keer een uh, Elfstedentocht... En ja, als je dan ziet wat er in zo'n zo plaats gebeurt, uh, iedereen wordt echt gek. En uh, nou ja, dan, dan sta je daar s ochtends, uh, zie ik mezelf nog staan, uh, ontzettend koud, uh, langs de kant. En uh, dan in sneek, dan gaan ze in het donker er langs. Uh, er staan ook geen lampen naast, dus je staat langs de sloot, om maar zo te zeggen, ze komen langs. Je ziet niemand. Uh, dat moest het dus zijn. Uh, de elfsteden, Dan moet je heel snel naar binnen gaan... om uh, vervolgens uh, te kijken... op televisie hoe het, hoe het echt in elkaar steekt. Maar dan kan je zeggen, ja... weet je wat de Amerikanen op Spelen hebben? Ik ben er geweest. Maar, uh, ja... dat was niet zo bijzonders. Alleen het evenement. Hoe een stad gek wordt. Hoe een provincie gek wordt. En dat na zoveel jaar... voor het eerst. En toen in 1997... De, de, de volgende Elfstedel kwam... ja, dan had ik wel zoiets. Toen stond ik er met mijn zoon. Dus die... Uh, dus die is ook uh, daar s ochtends vroeg geweest... En, Kom je op Albedank tegen ergens in een kroeg en wat andere mensen. en de mannen waarop je kan bedenken. Ja, dan is het echt hoe een provincie gek wordt. En uh, ik raad ook iedereen aan die als het weer gaat plaatsvinden. ik denk dat het te groot gaat worden overigens. hoeveel mensen daar uiteindelijk heen zullen gaan. Maar ja, dat is, dat is iets. En als je dan, ja, dan voel je jezelf wel Fries, laat ik dat maar zelf zeggen. dan sta je wel langs de kant als Fries. NOS Radio, Hilversum 1. Elfstedentocht 85 met Ellis Berger en Felix Meurters. Ja, en terwijl wij hier onszelf nauwelijks kunnen verstaan. Het muziekkorps speelt. Uh, wij zijn binnen. Het feest kan beginnen. Gaan we snel over naar Henny Rucker. Die zit boven in de helikopter. Henny? Boven een plas waarin nogal wat bakken zitten. Zitten de vier mannen nog steeds bij elkaar? Kijk ze elkaar beloeren. Jan Kooiman weer die gaat staan. Wie is de eerste? Is het Kooiman? Is het Ruitenberg? Jack, ze komen eraan. Wie wordt het? Wie wordt het? Het is van Pentum! Het is Evert van Pentum. 26 jaar oud en gaan we naartoe het. jij hebt hem. Of hebt Evert, je, iets? je moet nog stempelen. Dag Evert, gauw een eerste reactie. Evert, Evert zeg eens, hoe voel je je? Even de aan. een reactie, weken Evert. Weken Evert. Weken ja, maar door, Jos. Ben je kapot? Evert, meneer van de politie, uh, ik, ik respecteer uw gezag. Uh, tis, maar laat me er even langs. Zeg even dat je. Even. Twee tellen. Twee tellen voor een Nederlandse radio. Evert. Evert. Evert. Evert. Evert, roep eens wat. Ja. Ik kan niks meer zeggen. Ik ben gelukkig. Dames en heren, hoogwaardigheidsbekleders dus doen ze één keer een stap opzij. Evert, vertellen hoe het ging. Die laatste, die laatste sprint. dat fantastische moment voor je. Ja, het is, uh, ik let op Ruitenberg. Uh, achter Ruitenberg als de snelste sprinter. En toen ging hij. En uiteindelijk uh, ben jij uh, de glorieuze winnaar. Uh, hoe voelt dat? Kun je dat al in een paar woorden uitdrukken? Even een moment met een simpel. Nico, wat zegt u? Ik heb het niet... Uh... Uh, ga, ga ook maar. Geniet van je overwinning. Je hebt gelijk. Majesteit, hoe vond u het? Meneer Wiegel, hebt u genoten? We hebben genoten. We hebben met elkaar genoten. En meneer Lubbers? Het was geweldig. En een fantastische finale hier. Kijk eens aan. En de burgemeester van Leeuwarden. Enorm, meneer Low, Enorm. Volgend jaar weer. <laughs> en hij kreeg gelijk overigens. Ja. Ja, het is wel grappig. Kijk, Iemand die het, het overigens ooit zegt dat Govert van Brauwen... geen doorzetter was, die, <laughs> die, uh, <laughs> die zit ernaast. Ja, dit is natuurlijk de tegenpool van uh, wat wij in de sport... Uh, bij voetbal meemaken. Met uh, borden geordend, iedereen voor tv, tv-rechten. Ja, hier moet je dwars met, met je camera of met je microfoontje nog door, doorheen om uiteindelijk je quote te gaan halen. Overigens, wat ik me ook nog wel herinner... van, van, uh, van deze Elfstedentocht... Ik, ik de laatste drie uur uh, s'avonds ga ik dan ook zitten kijken. Dus van negen tot twaalf. En dan die man die dan twee over twaalf wordt tegengehouden... huilend bij de finish staat, want hij is een minuut te laat. En dan vertelt dat hij gevallen was... en dat het allemaal niet mee was gezeten enzovoort... en dat hij geen kruisje krijgt. Dat, dat vind ik, ja, dat komen we weer misschien op, op die trillers in de sport. Dat vind ik toch wel een mooi moment. Daar ga ik voor zitten wachten. Ja, en hoe leg je die man dan uit... dat het toch maar mooi is dat hij de toch heeft uitgebreid? Hè? Nou, het mooiste is natuurlijk dat uh, deze man... Uh, hij is bekend. Uh, er wordt later onze kinderen hem gevraagd... Uh, ja, kijk, als hij tien minuten eerder was binnengekomen, was hij in de massa binnengekomen, had hij een kruisje gehad, had hij mensen kunnen vertellen hoe het in elkaar steekt. Ja, en deze man die heeft een speciale positie. Iedereen kende hem ook toe, toen, dat weet ik nog wel. Ik weet niet precies wie het was, maar uh, die man die, die mocht naar praatprogramma's. En uh, er werd later eens gevraagd of hij die psychiatrische hulp nodig had. En allemaal, allemaal dat soort zaken. Dus uh, hij werd ook nog half bekende Nederlander, omdat hij 1 over 12. Uh, ik, ik zou liever 1 over 12 uh, bij wijze van spreken, uh, dan door de finish gaan als 5 voor 12 een kruisje halen en denk ik, nou, dat is allemaal wel. Ja, ja. Ja. Zit dat in je genen om alles wat misschien wat minder is, positief en positieve draai te geven. Nou, misschien heeft het te maken met dat dat ik, volgens mij heb ik in mijn leven heel hard moeten werken en knokken om dingen voor elkaar te krijgen. Ik, ik had niet veel talent als voetbal, ik had niet veel talent als volleyballen, toch probeer er alles uit te halen. Dan, dan staat je een coach traject. Uh, ik was niet de grote naam als volleyballer, dus, je, ja, dus andere mensen hebben grotere namen, uh, dus misschien gaan ze je wel voorbij. Dus je moest het op een hele andere manier je direct uh, voor elkaar krijgen. Als ik bij voetballen start, dan ben ik de volleybalcoach bij een, bij een voetbalclub start. Uh, ook daar moet je weer in positie knokken en vechten en doen. Dus misschien zit er wel een beetje mijn karakter. Ja, maar dat, he, dat noem ik meer doorzettingsvermogen eigenlijk. Ja, dat heb ik zeker. Dat weet ik van mezelf wel. Ja. Maar uh, wat bij mij wel past, is het woord onvoorwaardelijk. Zonder voorwaarden. Dus ik, ik kies voor iets, dan ga ik die kant op en uh, dan kan niet een tegenslag mij uh, zeggen van die haalt me van de pad af. Dat, dat, dat gebeurt niet. Het is onvoorwaardelijk zonder voorwaarden. Maar hoe groot was de, de teleurstelling dan dat Verbeek wegging bij AZ? Want daar had je diezelfde afspraak min mee, nog meer mee. Ja, het was zo dat hij tekende toen zijn contract bij, bij AZ en toen uh, heeft hij met ons over gehad, dus luister, dan wil ik ook dat het management blijft. Want uh, straks uh, ga ik uh, dingen in gang zetten bij AZ. En dan gaat management voor zijn eigen carrière. Daar had hij mij onze vragen over gesteld. Dus uh, nou, dat heb ik volgens mij in die, al die vier jaar ook waargemaakt met hem. Want uh, er zijn aanbiedingen geweest ook van Ajax of van andere clubs tussendoor allemaal. Die zijn in één minuut, wij spreken, uh, is er nee tegengezegd. Omdat ik mijn afspraak met hem had. Dat is dus de onvoorwaardelijkheid van mijn kant. Ajax wilde verbeek. Nee, eigenlijk wilde Gerbrands. Ajax wilde Gerbrands, neem ja. niet kwalijk. En daar, heb, er... ik toen, daar okay. heb ik toen nee tegen gezegd. Aha. En ze hebben twee keer daar in die periode geïnformeerd. Uh, en zo, ja, meer dan serieuze belangstelling. Maar dat, daar heb ik toen nee omdat ik een afspraak had. En uh, ja, dan ben ik ze onvoorwaardelijk. Dan heb ik de afspraak had ik gemaakt. Ja, uiteindelijk is het met Van Beek en uh, AZ uiteindelijk misgelopen. Dat is best vervelend hoor, want je bent dan de rol van directeur. Die weet dat het niet anders kan. Je bent de collega-coach. Die, waar ik zo praat daar heb ik hem wel over gesproken. En ik heb hem kort geleden ook weer een paar keer aan, aan de lijn gehad. Hè. Ik bel gewoon met hem en die relatie blijft wel in stand. Als coach begrijp je dat als vertrouwenslaatje weg is dat het af, afgelopen is. En dat heeft er niks te maken met de schuld van Verbeek of, of de groep. Of je gaat want heel veel mensen van schulden lopen zoeken met hun hele verhaal. Ja, ik heb hem ook wel eens op de grens gegeven als coach. En toen had ik net even vertrouwen ergens nodig. Anders had ik het probleem Spelen als coach ook niet gehaald. Dat is ook even een hele lastige periode. Nou, en dat kan soms twee kanten op. En als mens, dat is de derde kant vond ik het heel veel. En dat is een understatement, want ik kon goed met hem overweg. Je, je bent perfectionistisch van aard. Je wil altijd het beste ook uit jezelf halen, ook uit je organisatie. Als je dan terugkijkt, vind je dan dat het hele verhaal rond Schetjan jan Verbeek... en de manier waarop jullie dat naar buiten hebben gebracht... Uh, goed is verlopen, ideaal is verlopen? Ja. De beste manier is verlopen? Ja. Omdat wij... Uh, kijk, de grap is wij zijn eerlijk geweest. En uh, de grap is, als je ziet wat er gebeurd is in de twee weken daarna... Ja, dat was bijna schandalig... Uh, als je ziet wat, waar mensen over gingen over speculeren. Er over, hadden, hadden vechtpartijen plaatsgevonden. Er waren dingen met spelers ontploft. Uh, er waren verhoudingen geweest. Nou, je wil niet weten wat ik allemaal meemaakte. En uh, ook niemand informeerde meer. Uh, naar de hele gang van zaken. Uh, er was gewoon niks anders aan de hand. Dan een vertrouwenslaatje tussen die spelersgroep en Verbeek. Die hebben heel hard van gevochten. Het was niet binnen een dag. Het was niet alleen naar PSV. We hebben 6, 7 weken, zijn zes, zeven weken in de slag geweest. Nou, en uiteindelijk lukte dat niet meer. Na 39 maanden... Wij hebben het afweging gemaakt. En daar zijn we ook van verantwoordelijk. En oh. daar hebben we toen tegen Martin gezegd, stuur ze naar ons toe. En daarom draaide hij toen een beetje omheen. Zeg, ja luister, daar wil ik niet over praten. Uh, gaan we naar de directie toe. En ik vind ook dat we er verantwoordelijk voor zijn. Waarom deed je toen eigenlijk het woord? Waarom deed jij dat niet? Nou dat is het volgende verhaal. Uh, als je ziet over hoe de dat, hoe, dat, hoe dingen in elkaar steken. Uh, niemand informeert daarnaar. En dat is, dat is de wonderlijke wereld waar wij in zitten. Ik vraag het toch niet? Ja nee, daarom. Dus dat ga ik nu uitleggen. Het is zo dat mijn schoonvader lag op sterven. En uh, op die zondag, dat wij Verbeek uh, moesten vertellen dat het afgelopen was. En uh, dat was al een issue thuis. Want uh, ja, ik vond als, als eindverantwoordelijke richting uh, Verbeek... dat ik absoluut bij het gesprek moest zijn, 100%. Uh, over, over keuzes maken uh, gesproken. Maar ja, mijn vaar, de, de vader van mijn vrouw lag op sterven. In Sneek, in het ziekenhuis. En ja, dat was een hele stressvolle situatie. En toen heb ik ze luisteren, wat er ook gebeurt, ik ga een gesprek met Verbeek doen... Ik zorg nog voor zeg maar, relatief kleine nazorg. Ik ben een anderhalf uur met Van Beekwezen bezig te praten, en met wat spelers en wat andere zaken. Een zou de persconferentie doen, maar die zouden op dat moment. Eh, want ik moest weg naar Sneek. En daar gaat natuurlijk overleden mijn schoonvader. Niemand van de pers die informeert. Ik krijg praatprogramma's roepen, hij is onzichtbaar. Eén iemand had één telefoontje hoeven te plegen en op klaar geweest. Daar loop ik dan zelf niet mee te koop. Dat komt nu een keer aan de orde, over hoe dat in elkaar steekt. Maar ja, dat is dan de tol die je betaalt in de wereld van wat dan voetbal of topsport heet. Maar dat kan je toch gewoon zeggen dan? Ja, maar niemand vraagt ernaar. Ik ga niet op een podium sterven. Ik, ja, ik ga, je dan ik ga dan niet met dan, liggen op sterven. Ja, ja, maar als je dan hoort dat dat wordt gezegd... dan, dan, dan ontplof je toch? Of niet? Ja. Nou ja, ja, ik niet. Ik, uh, en dan word je toch boos over als je dat toch... Als, ik zou echt woedend worden ja, als ik dat zie. dat landt allemaal niet. Want het is zo dat... Uh, neem het volgende voorbeeld. Eén WhatsAppje, één smsje naar uh, degene die dat zegt en het is opgelost. Ja, maar het is al gezegd. En de beeldvorming is er al. En uh, ja, met andere woorden, het is dus leuk dat het nu een keer aan de orde komt... Om, om aan te geven hoe die wereld in elkaar steekt. Want wij hebben dat ook meegemaakt met nieuwe trainers. Dan worden er uh, trainers uh, genoemd. Ja, ik, ik heb daar, en dan kom je bij mij terecht... als je praat over integriteit. Uh, zelfs de NOS heeft dat beleefd. En op een gegeven moment melden ze tegen mij... jullie hebben gesproken met Rutte... Uh, om aan te geven hoe dat in elkaar steekt... en uh, dat gaan publiceren. Nou, vervolgens uh, wordt dat in een uitzending geroepen. Vervolgens, Teletext was vroeger nog voor feiten... tegenwoordig blijkbaar ook al voor Roddels. Daar stond het dus op... Um, ...toen degene die erover uh, uiteindelijk mij belde... ...ja, dat was woensdag... ...toen was ik de begrafenis van mijn schoonvader aan het regelen... ...om eventjes aan te geven, dus dat kon helemaal niet... ...en een dag later werd gepubliceerd... ...ja, Rutte ziet er vanaf, volgende hoofdstuk weer... ...stond ik op een uh, begrafenis... ...dus met andere woorden, al die dingen worden niet gecheckt... ...niet gedaan, enzovoort... ...en dan krijg je zo'n halve wereld van uh, speculeren. ...iedereen vindt het best, niemand corrigeert wat... ...ook niemand die belt... ...en uh, ja, dan denk ik wel eens van ja... Ben ik nou integer? Hij uh, ik daar te veel waarde aan. Moet ik het allemaal, allemaal normaal beginnen te vinden? Nou, als ik dit normaal begin te vinden, dan stop ik ermee. Kijk, ik ben dan 11,5 jaar goed voor integer uh, leiderschap. En uh, iedereen die in de pers zit, die kan zeggen, luister. Hij kon niet alles zeggen, maar wat hij gezegd heeft, klopt. Dus als iemand had gecheckt. Over, over over Rutte of over andere dingen. En ik had ze het is niet zo, dan moet die publiceren. En als ze dan wel publiceren, nou dan haal ik mijn schouders op. Dan nemen we twaalf mijn man dat over zonder te informeren. En dan denk ik, ja, wat is het allemaal waard? Want als je wel met Rutte had gesproken, had je dat op dat moment gewoon gelijk gezegd. Ja, of ik had kunnen zeggen, niks kunnen zeggen. Maar ze vroegen het aan mij. En dus toen zei ik, nee dat kan niet, want ik heb dat uitgelegd eh, om de praktische redenen. Dus jouw nee is een nee. Ja, procent zeker. Ik vraag altijd dus, dus, En als jij geen antwoord geeft, dan zou dat wel eens een ja kunnen zijn. Dan is er in ieder geval iets wat ik of niet kan zeggen... of wat ik beloofd heb aan iemand. En, dan roep ik, en ik heb uh, wel tachtig journalisten in mijn twaalf jaar behoed voor missers. Want ze zeiden als hij ja of nee zegt, is het ook ja of nee. Ja. En als ik ja, iets niet kan zeggen, dan zeg ik gewoon... ja, daar kan ik niks over zeggen. Maar ik zal niet liegen. Ik zie emotie emotie bijna boven komen. Je wordt echt een beetje boos. Nou uh... ja, dat, dat, dat zijn van die periodes dat ik denk van ja... Uh, waar ik me dan irriteer, is het feit van... dat iedereen die ik dus daarover spreek... ook vanuit de journalistiek... Die zegt, oh, je weet toch hoe die wereld werkt... Ja, en dat vind ik dus wonderlijk. Jij wil niet dat die wereld zo werkt? Ja, ik weet wel dat niet zo werkt. En uh, aan de andere kant bl blijf ik dan toch dat kleine gevecht elke keer maar weer aangaan. En in de hoop dat ik denk, nou, het zal misschien een keer gaan verbeteren. Maar ja, het moet steeds sneller, het moet steeds bijna onzorgvuldiger lijkt het wel. Zo, was dat het meneer Gerbrands? Uh, is het er allemaal uit nu? <laughs> ja, dat is, dat is er allemaal uit. Dat klopt inderdaad. Ja, goed. En ja, dat is dus altijd, dat heb ik bij ieder mens al gemerkt altijd iets uh, waarvan je iemand mag kan raken of die een keer kan pakken met uh, een verborgen camera, zeg ik altijd. En dat, dat is bij mij, het gevoelige punt is altijd een beetje mijn integriteit. Mm. Heel veel andere dingen kan ik wel over praten, en kan ik wel wegpoetsen enzovoort. Als ze daar een beetje aankomen, dan gaat het allemaal iets in hogere tonen, iets meer emotie. Mm. Ja. ja, ik nou. merk het aan je. Goed, <lacht> laat het nee, los. Dat, <lacht> nee, hoor, <dat lacht> goed. We gaan naar iets leuks. Je hebt uh, uh, gevraagd een wedstrijd uh, uit, uh, wat was dat, uh, 2000? De kwalificatie van uh, het Nederlands volleybalteam waar jij uh, toen coach ja. van was. Tegen Frankrijk, in Frankrijk. Ja. Wat, wat is het verhaal achter dat uh, fragment? Uh, de mensen vertelden dat ze aan de radio zaten. En uh, dat het nieuws kwam. En dat was ongeveer de beslissende punten die wij moesten spelen. Ik praat niet mijn naam, want ik heb het zelf niet gehoord. En die zijn naar Teletext gegaan. Want daar werd puntje mm. voor puntje wel uiteindelijk uh, de, mm. de, de, de uitslag kwam daar uh, op, op te staan. En ik heb veel mensen gehoord die dus uh, op Teletext het laatste punt hebben bleven. Ja. We hadden het net over Rutte, hè? dat soort dingen. Hè? Dat je dat altijd even moet checken eerst, toch? Ja? Ja, dit is ook weer zo'n voorbeeld. Okay. No. Eerst even checken, meneer Gehebber, of dat verhaal wel klopt eigenlijk. Nederland heeft nog steeds dat matchpoint. Kom maar op hoor met die bal. Kom maar met die service. En dan kan Nederland het afmaken. Nu komt het uh, erop aan. Even de rust bewaren. Even het uh, Guido Geurtsen die met Joost uh, Koistra staat te praten. Ja hoor ik pak de meeste ballen. Koistra is er helemaal klaar voor. Brie uh, is uh, de aan de opslag bij de Fransen. Hard opslag. Nee, er is ze weer de bal in het net. En Nederland gaat toch naar de Olympische Spelen toe. Nederland gaat naar Sydney toe. Het juichen bij Oranje. De opluchting bij Oranje. De hand omhoog bij Toon uh, Gerbrands. Die Geert van Halle in de armen springt. Maar natuurlijk kijken we naar de spelers die met z'n allen bij elkaar staan. Daar staan te huppelen, daar staan te springen. Ja hoor, Nederland lukte toch uiteindelijk. Oh, oh, oh, wat gingen ze door aan het dal heen. En niemand gaf hem weer wat voor. Het zal geen keer de setcijfers opnoemen. 25-20 19-25, 25-23 en 25-21. Oranje is erbij, is Sydney. En vervolgens een typisch uh, NOS Langs de Lijn plaatje erachteraan. Is dat gewoon midden Langs de Lijn hoor? Ja, Rocky nou. Tour presenteren volgens okay. mij in mijn hoofd. Nou, dan moet ik toch even checken bij de mensen, want ik heb <laughs> dat natuurlijk nooit nagekeken en nooit nagecheckt nage ook, inderdaad. Altijd of alles dat checken. Doe maar ook als de, heel de plot, we zijn Dat is, Dat, is, dat is, de, is de moraal van dit <laughs> verhaal. Nou, dat is dus wel helder. Uh, toen je dit hoorde, wat voor beeld had je voor je? Nou, het was, als je praat over een focus en een kleine wereld. Uh, ik wist niet, die weet niet meer wat er in de rest van de wereld gebeurde. Uh, je was alleen maar bezig om vier, vijf wedstrijden te winnen om naar de Olympische Spelen te gaan. En met zo'n ploeg bezig, uh, ja, elk puntje zou beslissend kunnen zijn. Uh, hoe ging de training? Zit er goed in goed is het vel? Klopt de strategie? Ja, dat is een hele kleine wereld wordt dat dan. En ja, daar heb je dan vier jaar lang voor getraind. Dat was de keuze van de volleyballbond. Ook om die keuze te maken. Hm. En weer naar de Olympische Spelen te gaan. Ja. En als ik dit, uh, ja, zeg maar over, je praat net over 1 of twee ballen. Uh, als dit niet was gelukt. ...dan was dat project mislukt. Ja. En dan had iedereen gezegd, ja het is allemaal leuk... ...en daar is de aftageling begonnen. En dan staat dat ook achter je naam. Een ander fragment... ...van een heel andere orde die je hebt aangevraagd... ...daar gaan we gelijk naartoe. Uh, een fragment uit... Uh, ...ja een beroemd fragment is het inmiddels... ...Melkert en Fortuin, 2002. Verkiezingen ja. zijn net geweest. Alle lijsttrekkers zitten aan tafel bij uh, Paul Witteman... Ja. En Melkert is te laat, dat horen we ook. Die moest door de polder uit Friesland komen. Die komt iets later aanschuiven. En dan zie je al aan zijn mimiek. Ja. Het is een tv-fragment dat hij niet helemaal goed in zijn vel zit. En Fortuin niet helemaal uh, de overwinning gunt. Uh, eerder die week heeft hij Fortuin ook uitgemaakt voor, uh, voor asociaal, geloof ik. Ja. niet sociaal uh, beleid. Zullen we er even naar luisteren? Want het ja. is wel iets wat jou als coach ook uh, heel erg boeit. Hoe je dat eigenlijk niet moet doen. Dat, ja. dat is eigenlijk een goed voorbeeld ervan. Uh, meneer Melkert, ja. de Partij de Arbeidsstad op een kleine file? Nou, we zaten in Heerenveen, dus dat is nog een eentje rijden. Ja, ja. Heeft u de heer... En dan kom je door de Polen. Ja, tuurlijk. Ja. Heeft u de heer Fortuin al gefeliciteerd? Nou, ik wou iedereen. Het is een goede democratische gewoonte... om iedereen te feliciteren. Balken en de Fortuin. Met bereikte resultaten her en der. Nou ja, op één plek dan vrij geconcentreerd. Ja. <lacht> en, uh... ja. Uh, bent u ook blij met de manier waarop dat gebeurd is? Ik bedoel, u. Wenst iemand geluk die u uh, eerder deze week toch een aantal verwijt, althans over zijn uh, uitlating heeft gedaan. Waar, Met woorden als asociaal. De geloofwaardigheid ligt in de democratische uh, gewoonte. Dat geldt dus ook voor Rotterdam. Dus ook voor de mensen... Ja, maar ze hebben niet Fortuyn, voor de asociaal uh, man uh, gekozen. Wat ik heel leuk vind... Ik dacht is dat, dat ik dat het woord uh, nog had. Of ja. uh, zie ik dat verkeerd? Dat ze net de zorgers zo Ik zou, zo zou zo hoog dus hoog willen zijn, zeggen, gaan, meneer gaan, Witteman. Ik hoop dat u een beetje orde weet te houden. Want de heer Fortuyn heeft er een gewoonte van... om door anderen heen te praten. Dat vind ik niet Ja, dat moeten we gewoon niet doen. Ik wil de salmnorm handhaven, geen gulden extra uitgeven die we niet eerst hebben verdiend. Zo moet het. Meneer Melkert? Ik ben me niet bewust dat ik voor inflatie heb gepleit, eerlijk U heeft, u heeft gezegd dat u dat niet interessant vond. Nou, ik, vond, vond, ik dacht dat ik het ga antwoord maar. gaf. Bent ja, ja, u ja, helemaal niet bereid hem aan te kijken? Nee, nee, op, op, op, ik op, ja, kijk ja, hem voortdurend aan, oh, maar als u een vraag stelt, kijk ik u aan. Dat ik Ik vraag u te reageren op opmerking: opmerkingen aan de inflatie. Dus als u nou even. Het is natuurlijk flauwekul beetje bevallen, dat eerste debat met de heer Fortuyn? Het hoort erbij. Nou, dat klinkt niet erg enthousiast. <lacht> <meneer Melkert. lacht> dat belooft nog wat te worden. De heer Komt Ja, graag. Nou, ja, het is voor mij natuurlijk voor het eerst. En ik vind het erg jammer dat uh, meneer Melkert niet wat, wat vrolijk... Uh, er wel nog een beetje humor ook nog er zijn. zijn nog twee maanden jij. te gaan, maar het is dus op zich wel bevallen. Ja, ik hoop wel dat meneer Melkert gaat ontdooien de komende weken. Ja, dat is een klassiek en fanta fantastisch moment. Um, los van het feit dat, dat je ook ziet uh, over voorbereiding gesproken. Want, want uh, kijk, in de topsport is het 80% voorbereid, 20% presteren. Hij moet het hier in komen. Als je alles optelt waar je zit, hij is moe. Hij is niet voorbereid. Hij is zachtereinig. Hij, hij weet niet hoe het in elkaar steekt. En dat kan, dat kan je allemaal nog een beetje begrijpen. Want als wij, wij eens een keer een hele zure nederlaag leiden, ja, dan moet je dan als directeur weer naar de tegenpartij toe en dan moet je zijn hand schudden. Maar ja, dat leer je ook wel dat vak. En na afloop in de auto is het een heel ander gevoel, kan ik je vertellen. Ook als je een keer een geluk een punt haalt of een keer uh, in de laatste minuut wint, dan blijf je een beetje bescheiden. Dan dus moet je in een rol blijven. En de politiek blinkt uit om dit allemaal fout te doen. En uh, ik heb daarvan geleerd, want uh, in de tijd van de curator bij AZ, uh, toen heb ik mezelf een hele simpele vraag gesteld. Wat heb je meer, aan een uitgeruste manager of een vermoeide manager? Nou, dat was namelijk van dit moment. Dus uh, een vermoeide manager die gaf fout of fout en verkeerde beeldvorming enzovoort. Dus ik ben in die tijd gewoon drie keer in de week gaan hardlopen. Goed gaan slapen. Leuke dingen gedaan. En telekraat op een gegeven moment zegt, als het te lang duurt, ik ga naar huis. En uh, ik zat er altijd fris. En dat heb ik geleerd namelijk van dit moment. Dat voorbereiding, uitgerust zijn. Waarom moet die man in Heerenveen zitten? Hmm. Er is een debat... Uh, je gaat voor een paar miljoen mensen in de bak met elkaar voorbereiden, even met elkaar uh, ontspannen, doe iets leuks die dag en ga uitgerust zitten. Dus dat was mijn moment uh, waar ik daarvan geleerd heb. Ja, in die periode, de, je maakt daar ook keuzes in uh, wat betreft uh, wat je wel en niet kan beïnvloeden. Ik herinner me dat je uh, ooit hebt verteld dat je uh, in die tijd dat er bij AZ zo slecht ging, dat je daadwerkelijk een mapje of een, ja. een envelopje, wat was het ook weer, waar je, waar, waar je dingen, ja, onbeheerbare zaken op, onbeheerbare zaken, daar kan ik niks aan doen, dus weg ja, en dan ja. is het ook weg. Ja. Dat klopt. Nee, het is zo dat als je slim over nadenkt, er zijn beheersbare en onbeheersbare zaken in het leven. En de onbeheersbare zaken maken mensen heel druk over. Over het gaat om de economie gebeuren, komt er wel een koper voor, als dat was toen de vraag. Nou, komen mensen vragen, is het beheersbaar of onbeheersbaar? Onbeheersbaar. Nou, David het mappie. Dat werd steeds dikker trouwens, dat mappie. Maar daar, zeg ik, nou, daar gaan we geen energie in steken. We doen in de, de beheersbare zaken gaan we energie steken. En mm. zo leerde ik mensen eh, ook op die manier van denken. Wat was het meest emotionele moment in die periode van AZ eh, rond die curator, het via faillissement van DSB? Um, dat, dat was een moment dat een uh, schoonmaakster naar me toe kwam. En uh, halverwege het jaar, waar we niet zeker wisten of die club nog zou bestaan, een half jaar later, want het had verkocht kunnen worden, waar het niet uit kunnen komen, dus het was uitermate onzeker. En toen vroeg de schoonmaakster aan mij: Ik heb mijn droomhuizen gevonden. Ze had niet zo heel veel geld verdiend, dus natuurlijk, een schoonmaakster, maar ze had het droomhuizen gevonden. En ze vroeg aan mij. Mag ik, uh, moet ik dat doen? Met andere woorden van, uh, ja, als het omvalt zit ik. Dan heb ik geen baan meer. En als het uh, goed gaat, komt dat. Dus ze vroeg me advies. En ik denk, ja, hoe moet ik dat nou weer oplossen? Want als ik het verkeerde advies geef, dan zit ze straks. En uh, toen heb ik een dag over nagedacht. Hard gelopen buiten. Uh, toen ben ik de volgende, kwam ze langs. En toen zei ik, nou, ik zeg, was het erg wat je kan gebeuren? Dan zeggen ze dat ik mijn baan kwijtraak. Nou, toen ben ik gaan bellen met een schoonmaakbedrijf, en met andere mensen. En die zei nou, daar kom je vrij snel in de bak. We even gezegd van nou weet je wat dan ga ik dat huisje toch kopen en het enige wat ik kon beloven over mindset gesproken is kan helpen als misgaat Dat had ik ook beloofd en ja toen op een gegeven moment stond ze met tranen in de ogen toen het eigenlijk de aandelen terug kwam bij AZ want toen viel er drie dingen in één van haar de, de spanning viel weg voor eh, hou ik mijn baan nog de spanning van het huisje viel weg en de hypotheek en dat zijn hele mooie momenten in zo'n proces. Nog één iets wat ik wil aankaarten... wat een beetje een, uh, een loopt met de situatie rond Verbeek... en uh, het overlijden van je schoonvader... is dat in diezelfde periode dat het met AZ zo, zo, zo slecht ging... ging het ook heel slecht met uh, de vriendin van, je, uh, van, van de een, een van je kinderen. Ja, van een van klopt. je uh, zoons. Ja. Uh, die had kanker, die is twee jaar later ook inderdaad overleden. Ja. Maar dat proces heb je ook helemaal begeleid... terwijl je in dat proces zat van het begeleiden van, uh, AZ. Ja. van AZ. Ja, maar klopt. Jessica he, heette ze... Ja die heeft aan het einde gezegd dat ze blij was... dat ze niet met een auto-ongeluk was omgekomen... maar dat ze de ziekte kanker kreeg... zodat ze, blij tussen aanhalingstekens... Ja. zodat ze zelf haar begrafenis kan organiseren. Ja. Ik, en toen dacht ik, toen ik dat las, dacht ik... dat is de ultieme Gerbrands gedachte. Ja, dat klopt. Het nee, ultieme ja. negatieve omdraaien ja. naar iets Zij was daar nog tien keer beter in de ziekte. Dat hou je niet voor mogelijk. Want zij heeft dingen beleefd... dat ook haar been moest bijvoorbeeld af... vanwege het feit dat uh, de kanker door ging zetten... op een bepaalde manier... Nou, toen, toen kwam ik, ik daar ook binnen en toen zei nou ja, hij zegt, uh, maak ze nou gelijk een grapje over. Ja, ik ben ook 10 kilo kwijt nu. En, uh, en toen toen zei, is ze Nou het, Precies, ze basketbal vond het leuk. Zei, nou, dan ga ik rolstoelbasketbal doen. Daar haalde uiteindelijk nog jonge rijen mee zelfs. Dus met andere woorden van direct omkeren. Uh, maak van een uh, gebeurtenis een feit. Ja, ik kan het niet zoals zij dat doet, zal ik je vertellen. Ik, ik ben al vrij goed erin, maar zij deed het nog tien keer beter. En zij zei ook tegen mij, ja, nou heb ik dus de kans om mijn eigen begrafenis te regelen. Dus ze gaf precies aan naar mij wat ze wilde, hoe ze georganiseerd wilde hebben, en dat vond zijn kans. Ja. En uh, ja, dat is inderdaad een mindset die overtreft mij nog uh, ja. twee keer erger. Je hebt geen saai leven, Tom Gerbrand. Nee, dat klopt. Non, je. Uh, we zitten een beetje tegen de tijd aan te dringen, uh, want het gaat hard. En we hebben er nog drie, dus we moeten nu even kiezen. We hebben nog AZ Sporting Lissabon. Die goal in de laatste minuut waardoor het allemaal niet doorging. Halve finale. Uh, ja. Cup 2005. We hebben de eerste dag van Louis van Gaal als coach van AZ. En we hebben Mark Tuiter die Olympisch goud wint. Nou, ja, dan zou ik voor Sporting kiezen als ik er één moet kiezen. Ja, zullen we die dan gelijk ja. maar even erbij ja. pakken? Kort genomen die corner. Zeg, Oh, daar is de 1-0. Pires. Geweldig. Polka. En dan is het 1-1. Dan is het 1-1 door Lietzson. Dan gebeurt het toch. El Khattabi recht op Ricardo af. El Khattabi, El -tabi schiet hem erin, jongen. Schiet hem erin, Huizenrems dan, oh, jawel. Huizenrems scoort 2-1 voor Azet. Geweldig, geweldig. Jalins. Jalins, Jalins, Jalins, hij zit erin. Tio Jalins, hij zit, hij zit echt. Het is echt waar. Het is 3-1. En als het zo blijft, ja dan weten we het. Als het zo blijft, ik nog een kop door Vlaar. Eén minuut nog. Tellio naar die eerste paal. En hij gaat erin. Hij gaat erin. Het gebeurt dus toch. Het gebeurt dus toch. Tuinen we er weer in. Verschrikkelijk. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Wat erg, wat erg. Gisteravond gebeurde het met PSV... En nu gebeurt het met AZ. 2-2. Een huilende Barry van Galen. Zo dicht. Zo dicht was AZ erbij. En dan gebeurt het toch daar. Het eindsignaal van Klaus-Bow-Larsen. AZ wint weliswaar met 3-2. Maar wat heeft het eraan? Ja, een avond na PSV. Want die, ja. AC Milan, hè, laatste minuut ja, ook. Ja, klopt. En dus geen verlenging. Halffinale Champions League. En nu dit. Ik herinner me nog op de, uh, langs de lijnredactie. redactie dat er echt mensen zaten uh, te gillen van geluk. De, de, dat het allemaal ging lukken. We leefden echt een, op de redactie ook enorm mee. Ja. En vervolgens gaat het niet door. De, hoe moet dat bij jullie binnen AZ wel niet geweest zijn? Ja, daarom heb ik het voor moment ook uitgekozen. Het was ongelooflijk. Uh, het is zo dat uh, binnen een minuut, uh, als je praat vanuit de organisatie... We hadden alles klaarleggen om naar de finale te gaan in, in Portugal. Weer terug naar uh, het stadion van Sporting. En dan in, in een paar seconden is het afgelopen. En daar kan je ook niet op instellen, kon je niet verwerken. En wat ik toen meegemaakt heb in die, in die kleedkamer, dat was ik in de buurt... daar gingen mensen echt over hun nek uh, vanwege de stress. Dus het lichaam deed echt pijn, niet vanwege het feit dat ze uh, hard gewerkt hadden... ...of op een andere manier, maar vanwege de stress. En iedereen merkte dat een dag later nog in zijn lichaam. Dat, dat had ik er nooit eerder meegemaakt. Ik zelf ook niet. Uh, maar Tom Boot belde mijn kop en zei, ik voel het nog in mijn lichaam. Ik weet precies wat hij mee bedoelde. En heel Nederland had daar een beetje last van op dat moment... Het is bij AZ bekend als 555, 5 mei 2005. Dat staat dus in de geschiedenis van AZ. En uh, ja, dat is hetzelfde als met wat met Excelsior meemaakte. Uh, dat we het laatste uh, ja, wedstrijd eruit vliegen en de titel niet halen. Ja, gelukkig haal ik het nou een titel. Want anders zit ik in een bejaardenhuis met dat soort frustraties. En die, die heb ik dus nu dus niet. Ja. Dus dat is ook wel uh, bijzonder. Als je dan toch maar een keer iets haalt, dan compenseert dat wel wat. Ja. Wat is het verhaal van Toilettasje? Dat was Co. Adriaanse, die had zijn toilettasje achtergelaten. Want wij moesten de finale daar spelen, in hetzelfde hotel, in hetzelfde stadion. Daar zou de finale worden gespeeld. En Co had ze dus achtergelaten in het hotel, op diezelfde kamer, zijn toilettas. Want ik kom er toch over twee keer weer terug. En dat had hij ook verteld in Portugal. En uh, ja, dat, dat was daar groot nieuws, kan ik je vertellen. Dat, dat vonden ze echt belachelijk, dat iemand dat riep. Want met andere woorden, ik kom weer terug. En, maar goed, hij zat er dichtbij. Dus een minuut, uh, had het al een half minuut langer, korter had geduurd. Ja, het had het toilet als kunnen ophalen, die heeft hij nu verspeeld. Nou Toon, dan alweer het laatste fragment. Uh, het gaat hard, hè, zo'n uurtje? Ja, leuk. Um, de, de, je hebt aangegeven een verhaal dat je nooit eerder hebt verteld, maar nu toch wel graag, uh, uh, dat wil je nu toch wel graag naar buiten brengen. Een verhaal over Mark Tuitert. Um, ja. Zullen we eerst even naar hem luisteren, ja. naar, naar het uh, fragment? Het gaat om uh, Olympisch Goud in 2010. Johnny Davis in de laatste ronde. Voor de laatste keer over de kruising heen. Voor de laatste keer van voor baan de, wisselen. Voor, voor de, de laatste keer naar de buitenbocht. Johnny Davis komt het goud hier voor Mark het aan. Nee hoor. Hij valt ietsje stil, ja heb ik het idee hoor. Hij Johnny valt veel, Davis. Hij valt veel, de laatste hij valt veel. 100 meter. Hij is langzamer. Hij, hij, hij is langzamer. Het goud. Mark Tuit, het wordt Olympisch kampioen. Ja, Wat met jouw 46-10 voor Davis tweede. 1,48-61. Voor Mekowski, voor het eerst sinds 1972 heeft Nederland een olympisch kampioen op de schaatsmel. Wat een geweldig feest is daar gaande. Heel de hele ploeg erbij. Je de hebt arm omhoog goed, bij Erika Terpstra, ja, de kroonprins de en uh, prinses Maxima. Ja, je Maxima. hebt het echt hoor. Je ja, het hij heeft de hij gelooft Hij niet in. Hij heeft wat, goed. Wat, hij heeft goed, de wat goed. Wat goed, wat goed, wat goed. Fantastisch, jongen. Ja, je hebt hem echt, hoor. Hij kijkt naar ons, want hij weet het niet meer. Maar je bent echt olympisch kampioen, jongen. Erwin Wennemars, moeten we dat nog even zeggen? Dat was de tweede ja. man naast... Ja. Sebastian Timmerman. Nee, dat is wel duidelijk, denk ik. Nee, het verhaal van... Eh, Mark uit, dat ik eh, in de tijd... Eh, deed ik ook een stuk sportsponsoring bij de DSB Bank. En een van de onderdelen was een gaasploeg. Dus ik had met Jack Ory... vaak eh, contacten. De trainer? Ja. En toen hebben we inderdaad op een gegeven moment... Eh, de visie bijgesteld, want... Uh, ja op een gegeven moment Wij hadden round in de ploeg zitten En wij hadden door dat de enige kans die we hadden Was specialiseren Dus proberen een sprintploeg bij die dames uh, te, te pakken En een beetje de, uh, ook het sprintgedeelte Midden afstand bij, bij, bij, de, bij de mannen En uh, de enige die daar een beetje lastig mee had Was Mike Tuit Want Mike Tuit was een liefhebber en die wilde graag alrounden, Dus die, wilde, die vond dat het ultieme toernooi altijd. Daar was hij ook parlier zo gepassioneerd in zijn praten. En uh, toen had ik met hem een contractonderhandeling voor de nieuwe twee jaar die we dus verder moesten. En toen hebben we ze luister, de enige manier wat we doen is we gaan ons richten op 1500 meter. Als je daar ja tegen zegt, dan is het akkoord. En toen zag ik hem een beetje kijken: van... ja, maar dan mis ik het allrounder. En ik ging nog een stap verder. Ik zei: dat allrounder wil ik ook niet meer horen. Uh, onvoorwaardelijke keuze maken. En anders krijg je geen contract. Zo ging ik toen onvindende onderhandeling, als dus ik het even in twee zinnen dus neerzet. En toen moest hij dus nadenken: Ja, moet ik hier nu uh, allrounder, dus waar hij eigenlijk zijn passie neerlegt, of moet ik dat specialiseren gaan, gaan doen? Het was een beetje van onze kant opgelegd, of in ieder geval het werd nadrukkelijk neergelegd als visie. En uh, het was het eigenlijk niet doorgaan als hij er niet onvoorwaardelijk voor had gekozen. En toen heeft een dag later, kwam hij bij me. zei Ja, ik ga het doen. Maar ik had niet helemaal het goede gevoel dat ik het 100% meende. Dus ik heb nog een dag de tijd gegeven te luisteren: je moet echt 100% voor gaan. Dan doen we het. En dan, maar als ik één keer in de krant lees dat ik het spijtig vind dat je moet rounden, heb je mijn issue. En zo is het eigenlijk gegaan. En uh, twee jaar later, Olympisch Goud. En uh, dat vond ik wel mooi. Dat uh, door, door te, voor iets te kiezen, uh, hij moest eigenlijk zijn pasje een beetje laten gaan. Uiteindelijk toch die Olympische Gouden Medaille. En uh, ja, dan heb ik uh, daar mijn lol van dat dat op die manier gebeurd is. Uh, ik, ik vergroot het ook niet, ik een coach moeten doen een sporter moeten doen, het hele verhaal maar we hadden wel door, ja, met, met Sven Kramer gaan we alleen maar in de vierde, vijfde plaats rijden en niet op de hoofdprijs dus wij, wij gingen voor het beste ja. dus, uh, en dan is het toch mooi als het is en ik weet dat hij heeft niet naar mij, maar wel misschien ging ik ga een smsje gelijk gestuurd van uh, fantastisch want hij had dus wel door waar dat vandaan kwam we gaan afronden, uh, uh, toon de foto met de Eagles, ik ben ervan overtuigd gezien het afgelopen uur, met je doortastendheid, dat dat wel gaat lukken. Op een of andere manier, je weet vast wel weer ergens een gaatje te vinden waardoor het toch weer in orde gaat komen. Al is het maar bij hun nou, laatste concert. Ik, je moet dingen uitspreken, heb ik al geleerd. Dan gaan mensen voor je werk. Dus ik hoop namelijk van deze uitzending dat iemand me nu gaat helpen. Ja. Ze komen in Europa, dat iemand me gaat helpen dat het laat lukken. Toon succes op weg naar de Eagles. Dank je wel. Toon Gerbrands, de algemeen directeur van AZ... Hij werd geïnterviewd als sportherfdgast door Robert Meder. Na acht uur gaan we het hebben over de opleiding van talenten tot topsporteren. De gast zijn dan Foppe de Haan, Marleen Veldhuis... en oud turntrainster Esther Heijnen. Waarom slaagt het ene talent nou wel en het andere niet? En als ze het uiteindelijk niet redden... hoe kijken ze dan terug op een jeugd in dienst van de topsport? Oud-profvoetballer Thijs Houwing geeft het antwoord. Uh, ik, ik ben gewoon blij dat ik dat mee heb gemaakt. En ik denk dat heel veel uh, jonge jongens dat uh, heel graag met mij willen, willen ruilen dan. En uh, echt uh, met vrienden op stap elk weekend. Uh, van, uh, van vrijdag tot zondag. Uh, vakanties uh, in de winter. Ja, dat kon niet. Want uh, je moest altijd voetballen. En uh, als er competitie was, dan uh, kon je niet op vakantie. Uh, dus je hebt wel dingen mo uh, moeten laten, maar je hebt er ook wel heel veel voor teruggekregen. En, uh, ja, denk maar aan tripjes met, uh, met Niels Elftal of Jong Oranje. Uh, uh, ja, mooie wedstrijden hebben gespeeld in Ja, Ik heb een mooie tijd gehad en ik heb nu nog ook een mooie tijd. Meer over talenten in de topsport straks na het 8 uur journaal met Femke Wolthuis. Tot zo. Wat